Dit is Jeroen Tjepkoma met het NOS Journaal. De politiebonden zijn gemateld positief over het informele CAO-gesprek dat ze gisteravond hebben gehad op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens de ACP was het gesprek constructief. Minister Opstelten heeft wat voorstellen gedaan. Die worden vanochtend doorgerekend en dan gaat het informele overleg vanmiddag verder. Als de bonden en de minister dan genoeg mogelijkheden zien, wordt het CAO-overleg officieel hervat. De vakbonden hadden eerder al duidelijk gemaakt dat ze af willen zien van hun looneis van 3% in ruil voor betere pensioen, arbeids- en rusttijdenregelingen. Voorlopig gaan de acties bij de politie gewoon door. Nog maar weinig ouders hebben een apart paspoort voor hun kinderen aangevraagd. ouders krijgen daarom binnenkort weer een brief hierover van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door Europese regelgeving hebben kinderen vanaf 26 juni een eigen reisdocument nodig om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is al niet meer voldoende. Uit de laatste cijfers blijkt dat ongeveer 40.000 aanvragen zijn ingediend in de afgelopen maanden. Er waren brieven verstuurd naar 630.000 ouders. In Nieuwegein is vanochtend een overval gepleegd op het geldtransportbedrijf G4S. Met een explosief is een deur uit het pand geblazen waarna de daders naar binnen konden. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Het personeel van het bedrijf is zichzelf in veiligheid te brengen.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 Tussen Utrecht en Den Bosch was vanochtend een zijn- en wisselstoring. De storing is inmiddels verholpen, maar treinreizigers moeten nog wel de hele ochtend rekening houden met verdragingen. Het weer buien en af en toe zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 12. Dit, was... Dit is Johnson Holka van de ANWB. Files in de Randstad staan ondermiddel op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden drie kilometer en richting Amsterdam staat vijf kilometer tussen Barneveld en Knopend Hoevelaken. En verderop nog eens een keer vier kilometer bij de afrit Bunschoten en drie kilometer verderop bij Knopend Muidenberg. Op de A2 Den Bos naar Utrecht tussen Waardenberg en het everdingen Rijdt het langzaam over 15 kilometer. A7 richting Zaandam 3 kilometer bij de afrit Zaandijk. A8 richting Amsterdam tussen Krommelie en Oostzaan 5. En op de A9 richting Amstelveen. ...daar rijdt het langzaam over 10 kilometer... ...tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. A12 De Haag in de richting Arnhem... ...tussen Zevenhuis en Reewijk 4... ...en verderop tussen Knopend Oudrein en Bunnik... ...5 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht... ...daar staat 9 kilometer tussen Veenendaal West... ...en Maarsbergen. A15 Rotterdam naar Gorken... ...bij Sliedrecht West 4 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam... ...daar staat voor Knoopend de Brechtseplein... ...4 kilometer. A20 in de richting Gouda... ...tussen schiedam Noord. En knooppunt terbrechtseplein 7 kilometer. Verderop nog eens een keer 3 kilometer voor knooppunt Gouwen. En richting Hoek van Holland, daar staat 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht tussen knopend Gorkum en Noordloos 4 en bij Nieuwegein 3 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat 9 kilometer file tussen Amersfoort vathorst en Leusden Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, het blijft uh, gezellig in Hotel Hoogland. Goedemorgen luisteraars. Twee uur gaan we in. Yes. Uh, Twee uur komt Roy van Buuringen voorbij. En die gaat praten over de paas puzzeltocht. Ja. Uh, we gaan nog even praten met... Je krijgt toch een beetje een paas gevoel. Ja? ja, dat hebben we eigenlijk nog niet zo heel erg vanmorgen. Ja, maar ik mis, ik mis ook weer eitjes. Ja, we hebben ook niet geen eieren, hè? Yvonne. <lacht> Yvonne, <lacht> Yvonne, boos aangekeken omdat ik geen eitjes heb. We hebben geen eieren. <lacht> maar... Uh... Ja, en we gaan zo met, want we hebben net ook de twee ondernemers gehad van Zandvoort. Ja. Klinkt goed hè, ja, die klink, mannen zo uit praten Wat jij niet? Ik, nou, ik, ik ben altijd een klein beetje gereserveerd, maar. Uh, uh, ik zie nu iets gebeuren waar ik eigenlijk al, al jaren uh, naar kijk, de Haldenstraat uh, ging ongeveer iedereen de andere kant op en de, de uitspraken zijn mij ook niet uh, in dank afgenomen, maar ik zie nu dat de ondernemers allemaal dezelfde kant op rennen, <coughs> niet eens meer lopen, <coughs> sorry, maar echt rennen om die Haldenstraat weer uh, tot leven uh, te krijgen en het lukt ook. Ja. Je ziet dus dat uh, door dit soort enthousiaste mensen, en er zijn natuurlijk nog meer als deze twee heren, dat het gewoon bloeit. De terrassen ja. komen ervoor. Uh, die, uh, dus die, het die, die, he? uh, toer kan het. het Alleen, kan. Je ziet nu dat het wilder is en ja. ineens gaat het ook gebeuren. Ja, het mooie was, dat zei ik net ook tegen, tegen Bart. Dat ik zei, van een paar, weken, een paar maanden terug was je bij ons in de uitzending, toen ging je de plannen vertellen. Ik zeg, en het leuke is, iedereen kan altijd heel veel roepen, mm -hmm. zeg maar dan fiets je door de haltestraat En dan zie je ook elke keer overal, oh hier komt dit, hier komt dat. Ja. En dan denk je, oh, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Nou goed, we gaan dus uh, met uh, Gerjan van Kuik, de OVZ-voorzitter, praten. Die heeft een heleboel nieuws natuurlijk over, uh, over, over het Zandvoortse. Maar we doen eerst een muziekje. Oké. Okay. Daar zijn we weer naar een prachtig stukje muziek uitgezocht door Daan. Ja. Heb jij ook nog muziek uitgezocht? Nee, ik heb het alleen maar meegenomen. Vandaag. Okay, nou. ja, Daan hebben we gelaten <laughs> lekker Daan zijn eigen. Meenemen en uitzoeken. Ja. Nou, daar kan je wel aan Daan overlaten. Ja, hoor. Uh, na het bijzondere, uh, leuke verhaal van de ondernemers uit Zandvoort, ja. uh, aangeschoven, de city manager, voorzitter OVZ, directeur van <laughs> Centrum de Centrum Manager. Uh, en zo, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ja. gert Jan van Kuik, welkom. Goedemorgen. Um, je zat er bijna, en je zat naar het verhaal te luisteren. Ja. Hoe, hoe komt dat over? Want je, je, je bent natuurlijk wel bij, bij het oprichten, bij het stroomlijnen van, van dit geheel uh, aanwezig. Ja. Uh, als uh, city manager, centrum manager, uh, sta je er een beetje boven. Hoe voelt dat als je deze heer hoort praten? Nou, ik moet zeggen dat ik ben, uh, ik ben heel blij met Bart. Luistert hij wel? Hij zit achter. Dennis, nee, kijkt ik ben heel blij is blij. De is. Kijk nou boos. Oké. Okay. Maar ik ben heel blij met de winkelier in de halte Ja, ik, ik kreeg hem niet mee. In het begin moet ik zeggen dat Bart een, uh, een, uh, een ellendige bemoeial was. Die, uh, hij is er nog, hè? Ja, daarom. Maar Hij weet het ook. Die ongelooflijk lastig was. En me zes keer per dag stoorde. En mailtjes stuurde. En het nergens meer eens was. En overal tegenaan schopte. Maar ik moet zeggen dat. Uh, uh, zo het is er behoorlijke uh, waardering. En respect ontstaan. Omdat Bart ook dingen voor elkaar kreeg. Hij zeurt niet alleen soms en hij klaagt niet alleen soms, maar hij doet ook dingen. En dat mis ik, want als ik in andere delen van Zandvoort nog een tweede bar zou hebben, dan zou het sowieso een stuk leuker en beter zijn. Dus dat vind ik het mooie. Je mag best eens ergens tegenaan uh, schoppen. En, en, maar dan moet je ook zelf het doen. En dat doet Bart en dat doet hij hartstikke goed. En ik denk wel. Dankjewel. Dat... Ja, nee, maar dat heb ik ook al geschreven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat hij mij dan ook weer motiveert als, uh, ja, hoe het ook noemen wil, om een, een beetje verantwoordelijk voor het rijden en zeilen in het centrum. Want ik word iedere keer geconfronteerd met politiek die dingen niet wil of niet kan of niet mag of wat dan ook. En ik probeer iedere keer dat zo goed mogelijk uh, te vertalen. En dat lukt niet altijd. Wat is makkelijker? Vertalen naar de ondernemers of vertalen naar de politiek? Nou, het is, vertalen naar de ondernemers is moeilijker, omdat um, er zijn dingen in de politiek ooit is besloten waar ik verder ook geen enkel vat mm. meer op kan hebben. En waar ik ook maar marginaal iets uh, aan kan doen. Uh, we, we komen zo nog over een onderwerp te spreken. Mm. Bijvoorbeeld, als je het hebt heel kort over het parkeerbeleid. Ja, dat is 2,5 jaar geleden vastgesteld. En wat wij proberen met Andor is in de marges dingen te veranderen. En dat gaat natuurlijk niet snel het uh, heeft alles met geld te maken. Uh, het is moeilijk om uit te leggen dat dat heel lastig is. Maar we krijgen uiteindelijk wel een succesje. Linksom of rechtsom. Mm -hmm. Maar het gaat hier nu om dat bijvoorbeeld de staat gevuld is. Eigenlijk geen leegstand meer. Uh, en wat ik erg belangrijk vind is dat... Um, want we hebben het gehad over het winkelaanbod in Zandvoort. En waar we naartoe moeten. Um, we moeten inderdaad naar een centrum toe waar, waarvan de mensen zeggen het is leuk. Het is een stuk beleving. Mm -hmm. Floor zegt altijd uh, het moet beleving zijn. Zijn. En dat in de, deze tijd is het eigenlijk het toverwoord. Want je kunt inderdaad op iedere hoek van de straat kun je naar een HMM gaan. En naar een uh, Hunkemullen en naar noem maar op. Of in je woonkamer. voor je woonkamer, of via internet. Ja. Ik vind ook wel overigens hm. dat we in Zandvoort nog wel behoefte zouden hebben aan een paar merken. Waarvan je zegt dat is een beetje, uh, ook, dat is ook aantrekkelijk voor consumenten. Zeker. Maar we zijn juist sterk in het kleine spul, zeg maar. En dat moet dan onderscheidend zijn. Hm. Nou, dat zie ik in de in de halte, dat zie ik beschitterende voorbeelden van leuke winkels dat de theoristjes in La Plaza denken... ...ja, daar ga je bij voor, voor naar Sanford toe... ...van dat is nergens. Nou, zo zouden er meer moeten komen. En dat gebeurt ook, mede dankzij de inzet van mensen uit de Haltestraat. En ook Hilly moet ik niet vergeten, van die duwt en trekt ook overal aan. Um, nu is de volgende stap... Um, ...de Kerkstraat. Omdat wat je nu ziet is dat de Kerkstraat... Voor, altijd de winkelstaat was van Zandvoort, mm. maar die status dreigt er te verliezen omdat daar relatief weinig activiteiten worden gedaan. De, de hooghakkerrace. Ja, dat is vorig jaar, oh. maar dan, dan noem je ook net het enige waar men zeg maar, de samenwerking heeft mm. kunnen vinden. Uh, maar dat heeft nog geen gevolg gekregen. Ik weet een aantal winkeliers in de kerkzet zijn wel actief bezig. Mm. Maar ik heb vorige week een bezoekje gebracht aan een aantal winkeliers. En ik heb met Ingrid Muller van de OVZ besloten dat wij uh, vanuit het OVZ alle winkeliers er samengeroepen. Dat doen we aanstaande donderdagavond. En wat ik wil is een aantal onderwerpen bespreken. Bart komt als um, gast spreken. Alle uh, ondernemers bedoel je. Alle in ondernemers, niet alleen de staan? Nee, alle ondernemers in de kerk staan. Oké. Okay. Kijk, het is al lastig genoeg om mensen te mobiliseren. Mm -hmm. Uh, en om nou iedereen van Standvoort uit te nodigen dat is op dit moment nog een, een stap te ver, maar ik nodig wel Bart uit, en uh, ik geloof dat er nog iemand meekomt om het verhaal te vertellen van hoe het in de halte staat is te gaan en dan hoop ik dat er iemand opstaat zoals Bart en Dennis hmm. en Dave en nog een paar die de kar gaan trekken, want ik kan dat niet ik heb mensen nodig, ik heb me wel voorgenomen samen met Ingrid een modisch show te trachten te organiseren in de Kerkstraat uh, erg met Moederdag of later hmm. en dat moet dan een opstapje zijn naar uh, mensen die de kar van de kerkstraat gaat achterlopen ten opzichte van de Haltestraat. Dit is leegstand op een paar cruciale plekken, want kerkplein neem ik ook even in gedachten ja. mee. Hè? En er gebeurt te weinig, dus nou, ik hoop dat, uh, dat we dat voor elkaar kunnen boksen uh, volgende week. Hij ja, ziet uh, uh, natuurlijk twee uh, panden, zoals de pannenkoek en, uh, en, en ja. de uh, harokamo is leeg. Ja. Dat het grote borden te huur is. Ja. Nu hangt er wel weer een sticker van een, een disco op, ja. dus, dat, die gaat ook weer open. Dat is inderdaad is uh, achteruitgang. Ja. Scandals. Dat heb je ook Scandals? Ja. Dat vind ik sowieso een drama, ja. want dat staat volgens mij al vijf jaar leeg. Ja, dus er zit geen enkel... Vebel tans. heeft zijn huur op gezegd. Ja. Dus, Vebo heeft zijn huur op gezegd. Ja, ja dus de, de, okay. daar zou je dus inderdaad een, een karttrekker moeten hebben. Want, ja jij kan die wat, en die wil je ook niet trekken, dat is ook heel nee. logisch, want je moet er een, een klein beetje de, de overview houden. Nou, wat ik wel kan doen is, in, is initiëren, en bijvoorbeeld vorig jaar was overzet, het initiatief genomen voor die uh, voor die enquête onder andere, hmm. maar ook voor Keurmerk Veilig Ondernemen, en daar komen dan toch wel wat dingetjes ja. uit, en dan is er iemand die, uh, die veel verder gaat dan wat ik bedoeld had, daar kun je alleen maar heel blij mee zijn natuurlijk. Ja, nou, dus zo iemand zoek je nog in, uh, in, in de Kerkstraat? Ja. Nou, we hopen dat op die avond dat er twee ja. of drie mensen opstaan, ja. want het is heel moeilijk alleen te doen, ja. en dat drie die, dat we zeg maar uh, werkploegjes maken van werkploegje Kerkstraat, werkploegje Haltestraat. En dat we een, een aantal dingen apart doen. En uh, de, samen. een heleboel dingen samen ja, doen. Uiteindelijk moet het dorp zijn. Ja, ja uiteindelijk ja. wil ik dat ook de, de krocht. Want de krocht zijn zo wanneer weer aparte ontwikkelingen op te verwachten. Maar uiteindelijk moeten die mensen allemaal samen het plan ja. smeden. Maar eerst maar, de Haltestraat, dat loopt nu zeg maar een beetje. En, de, dat, hm. dat, en, en de, dat loopt goed, maar dat kan natuurlijk altijd beter. Dat moet meer, ja. dat moet uitgebreid worden. En de Kerkstraat staan we. Op het uh, nulpunt zeg maar. Maar er is dus nog wel heel wat te doen in die ja, En tegen daar komen route. wel de toeristen binnen. Nee, dat is natuurlijk een ja. hartstikke leuke uitdaging. De toeristen uitdaging, komen toch? binnen via de Kerkstraat. Kijk, ja. en als ze daar al een beetje een desillusie hebben... Ja. en ze komen dan nog op het Kerkplein... Ja. waar een paar lege panden staan als de veebank mm. nog uh, ja. die gaat... Dan nou, gaan dat ze weten misschien... we niet, hè. De huiseigenaar oh. kan nog compromissen sluiten. Oké, okay. dus. ja. nou dat kan ook. En misschien komt er een leuk ander eten. Maar, je, je hebt, wat ze maar ik bedoel, de je mensen je hebt, je hebt hebben dan wel, gelijk, wel de eerste indruk. ze komen op dat plein en kijken tegen het huur aan. Ja, ja, en dat, is, dat is het. is al eigenlijk al het eerste pand, vind ik altijd zo zonde als je vanaf het strand komt. Ja, ja dat, dat eerste uh, pand wat ja. leeg staat, die hoek. En dan denk ja. ik, oh, als daar nou wat in zat, wat gewoon lekker een beetje aandacht, hè? Ja. Een beetje gezellig. Uh, of misschien gezicht. alleen maar met goedkope meeneemdingetjes. Maar dan ben je al, heb je het gevoel van, oh, ik loop door. Gezellig. Ja, ja, het is, het is ja. lastig, want ik weet dat jullie, en we hebben binnenkort nog wat te overleggen met All goed Goedeigenaren. Maar die hebben natuurlijk ook het probleem van. Uh, uh, ...van financiële nood. Van, die hebben hun verplichtingen ook ooit eens aangegaan. Indrouw. De huur moet dan de hypotheek afdekken. Dus die kunnen ook niet te veel doen. Maar als het leeg staat, levert het niks op. Nee. En je ziet inderdaad dat het badje van een kenting ...dat ook eigenaren bereid zijn om te verlagen... ...of soepeler te zijn met voorwaarden. Om mee te denken. Dat pand is vind ik een mooi voorbeeld. Dat staat gewoon weg te rotten. Ja. En over een jaar kun je het afbreken. verf. Ja, je kunt het gewoon afbreken over een jaar. Dat is helemaal verrot. Ja, als je dan, als je, ja... <coughs> Ik zou zeggen, ga erin voor een stuk minder en uh, doe er ja. wat mee, want dan krijg je elke maand toch wat, wat centjes. Ja, maar ze krijgen centjes slopen nog een jaar. Nou, ja. oh, dus het is, hoeven ze zich niet eens druk te maken. Nee, nee. Dat, dat is het. De onderhandelingspositie is slecht. Ja. Ah, oké. Okay. Ze hebben een huurcontract met Heineken nog twee jaar en die betaalt keurig zijn, zijn, zijn huur. Ze kunnen niet anders. Ja. Dus, zit zo. dus de eigenaar <laughs> <Ja>. hangt blij <laughs> ja. achterover, ja. maar hij vergeet dat hij over twee jaar geen huurder meer heeft en daarna ook nooit meer krijgt. Nee. Want, want het, is de, echt totaal het, het pand ja. zakt een beetje in elkaar van de ellende. Absoluut. <laughs> ja. Goed, maar... Uh, je hebt uh, de, de overview over het, uh, het dorpje een beetje, een beetje doorgesproken: de Kerkstraat en de Halde um, Wat staat er nog voor het OVZ te wachten dit jaar? Wat nou, zijn de plannen voor jullie, uh, behalve de modeshow? Nou, te, nou, wij zijn op zich, is ondernemersvereniging niet bedoeld als een evenementenbureau. Hè? Nee. Um... Uh, maar we gaan daar wel uh, steeds meer uh, zeg maar ondersteuning aan bieden. Ook met name is Ingrid Muller uh, heel erg uh, betrokken erbij. We zijn heel actief bijvoorbeeld, dus is zij geweest met de circuitrun van de afgelopen weekend. We gaan uh, onszelf heel intensief bemoeien met de Italië als met de circuit. We hebben volgende week een afspraak met de, ja. de directie. Um, we gaan heel actief zijn we bezig met de Europese kampioenschappen Zandscultuur. Daar komt uh, Ingrid volgende week alles over zeggen. Ja. Boekjes en apparaat. Nou, dat, daar gaan we dus zelf heel actief mee aan. De niet zozeer met geld als wel met mankracht. En um, ja, wat, wat belangrijk is voor dit jaar, ik ben op zoek naar een nieuwe voorzitter. dus Vraag nog maar even Ik heb nu een mogelijke kandidaat, omdat ik die... Um, voorzitter voor de overzet. Voorzitter van de overzet, okay. omdat er toch wel wat overlappingen zijn met het centrummanager. En ik wil er net zo goed zijn voor de niet-leden. Als voor de leden en dat is ja, soms wel eens lastig. Een beetje verstrengeling komt daarbij. Ja. Nou ja, de niet-leden die klagen dan dat ik daar geen aandacht aan besteed, maar ik, ik heb mijn handen vol aan bewijs spreken aan, aan de leden en uh, dus ik daar zoek weer ondersteuning bij. En dus een nieuwe voorzitter is dat een oproep of uh... ja, ben het is een oproep. <laughs> <Dat komt erbij. laughs> um... Er zijn een aantal dingen die, uh, die, die gebeuren in, uh, in Zandvoort, de open zondagen, ja. uh, we hebben het al besproken. Uh, weekmarkt hoor ik wel eens roepen in Zandvoort, ja. heb je daar wat over? Ja, uh, nou toevallig wel. Uh, oh ja, de, de, de weekmarkt, nou, misschien komt dat nog. Ja, nou ja, de weekmarkt is, dat wordt een verhaal nu, is het is goed dat we het daar even over kunnen hebben. Uh, de weekmarkt in Zandvoort hebben we al, ik dacht, 100 jaar en zit op de Prinsesweg als van oudsher eigenlijk. De gemeente had bedoeld een jaar zeven geleden om um, die weekmarkt te plaatsen op het terrein bij het LDC. Ja. Oorspronkelijk waren er allemaal winkeltjes ingetekend en dan zou de weekmarkt daar zijn plekje vinden. Um, Naar nou nu blijkt wil de weekmaak daar helemaal niet staan. Ik heb een gesprek gehad met de uh, commissie van de, ja. van, de, van, de, van de branche. En die geven aan dat zij daar helemaal niet willen staan. En geven ook aan daar <coughs> nooit gestaan te willen hebben. En de gemeente zegt nou. <laughs> Volgens ons hebben we het er ooit eens overlegd dat jullie daar wel willen ja. staan. Maar goed, dat blijft een beetje vaag, want dat, dat ligt allemaal niet vast. Maar wat de ondernemers, uh, wat de marktmensen graag willen, dat is dat zij de markt op de grote krocht hebben. En ik ben nu bezig met het uh, inventariseren mm -hmm. bij ondernemers op de grote krocht om te kijken of zij dit ook willen. Mm -hmm. Ik ben bij Albert Heijn geweest. Albert Heijn is een voorstander. Nou, Peter Tromp is bijvoorbeeld van de Kaashuis altijd al een voorstander. Uh, en dan komt, als de ondernemers willen, dan gaan we kijken of het überhaupt mogelijk is qua uh, faciliteiten en qua geld. Uh, we zitten nu aan het begin van het proces. Als hoe, ik niks hoe, doe, dan gaat de markt misschien wel weg. Hoezo qua geld? Nou, de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in het LDC, die wil, zijn op dit moment niet bereid om ook die voorzieningen te treffen op de grote krocht, ja. als dat zou gaan gebeuren. En dan moet je denken aan de aansluiting elektra. soort zo. Of ja. dat maar als het alternatief zou zijn dat de markt überhaupt weggaat, het Zandvoort, dan zou dat, vind ik een verlies zijn voor ja, Zandvoort. En dat, dat moeten we dus af. met z'n allen proberen tegen te gaan. Dus vandaar dat ik nu bezig ben... met, met, de, met de HBD... Het hoofdbedrijfschap... en met de markt. En met Gert Tone, die op zich uh, wel mee wil werken... om te kijken of die markt kunnen behouden. En of het op de grote klok kan... Dat moeten we uitmeten dat moeten we nog inventariseren bij de ondernemers. Daar zijn we nu mee begonnen. Maar ik denk zeker dat de weekmarkt een soort, uh, zeker voor de campings die zomers opengaan. dat zijn veel Amsterdammers ja. en die graag bij het vaste visstalletje, bij het vaste kaasboertje, uh, dat er een afwisseling, een traffic komt in de straten ja. en nu niet achterom langs naar de markt toe. Ik denk dat het een soort tweede zaterdag in het centrum kan creëren voor iedere ondernemer. Ja ja Ik kom elke week op de markt omdat ik het heel gezellig vind. En omdat ik het ook lekker vind om bij die speciale stal mijn visje te eigen mm. En dan kom ik al op voor tegen. vind ik gewoon hartstikke leuk. Maar goed, je waait daar weg. Dan zit je, ja. Nu kom je in een prachtige ingesloten straat. Waar het luwer is. Ja, maar... waar, waar, waar beter verlichting is. Waar meer uh, sfeer hangt. Ik denk dat het een enorme pluspunt is. Ja. Uh, dat we gewoon echt een tweede zaterdag voor ja, het de ondernemers de in Zandvoort ook. creëren. Maar er en... moet nog wel het enige gebeuren. Je moet bijvoorbeeld de busrichting moet veranderen. Uh, je zit met parkeerplaatsen, fietsenrekken, uh, eigenlijk. Het moet ook goed uitgemeten worden of het er kan, maar alles moet erop gericht zijn om het dan mogelijk te maken. Ja. Dat zou de inzet zijn. En het is eigenlijk in zoveel dorpen. Ja. Bijna ja. in ieder dorp. ik in ieder dorp is het ja, ja. in de hoofdstraat. Ja. Dat is logisch, ja, vind ik. Maar goed, de raad moet daar met name ook nog van overtuigd gaan worden. Want dat is degene die heeft gezegd van uh, de weekmarkt hebben we moet gepland daar en daar komt hij dan ook maar. En zeg maar, uh, eigenlijk gaan wij verder niks meer doen. En die houding moeten we zien te veranderen. Maar is het nu al ook juist geen tijd van, we hebben al, wij als bedrijf maken fouten of beslissingen op langer termijn en die we dan nu in deze tijd waar we in zijn terecht zijn gekomen, dat we eens een keer eerlijk kunnen zeggen, sorry dat hebben we verkeerd ingeschat, het moet anders. Ja, ik, ik denk het communiceert dat kan, veel makkelijker. Yeah. Maar die tijd moet er ook wel zijn en ik denk dat, dat Zandvoort ook... Ja, maar ook de ambtenaren moeten ja, ja, ja. leren van, ze ja. zeggen, sorry, dit hebben we ooit verkeerd ingepland en we gaan het bijgaven. Ja, maar ja. Ik, ik denk Toch? dat dat Zandvoort daar wel ruim voor is. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ik denk dat de jij ja, dat ook merkt in uh, nou, ja. met je gesprek. Ik ben ik merk bij de gemeente, met name bij Belinda, maar ook bij, met name ook Andor, en ook bij Gertone en ook zeker bij de Niek Meijer. Ze zijn er zich wel... Dat van... heb ze allemaal al gehad. Ja, daarom, de hele BMW. <laughs> nee, maar ik merk dat, eigenlijk, ze best snappen wat het probleem is. Maar ze zijn natuurlijk A, gehouden aan besluiten die er ooit genomen zijn. En ook budgetair is het natuurlijk uh, voor hun een probleem. Ze hebben ook een onderneming die ze niet sluitend krijgen, in hmm. financiën. Ja. En dat heeft hele geschiedenissen van uh, misschien wel 30 jaar geleden. Maar het zijn wel feiten waarmee we geconfronteerd ja. worden nu. En wel welwillend. Dat is zo. We gaan het zo'n beetje uh, afronden. Ja. Maar we zijn nog lang niet uh, klaar natuurlijk met uh, GET van Kuik. Oh, maar die kan zo weer kan terugkomen, toch? Maar ik wil nog wel even wat weten over, uh, over de ijsbaan. Ja. Ik hoor jou fluisteren dat er een nieuwe directeur van de IJsbaan. Uh, ja, misschien probeer je dat te Ja, daar wil, daar wil ik nu ook over hebben. Nou, ik heb, uh, Ter afronding van dit hele verhaal. Ja, ik, heb het, uh, ik ben het gestart, hè, de IJsbaan, ja. met uh, Helma. Een jaar of drie geleden inmiddels. Uh, wij zijn eigenlijk samen de initiatiefnemers geweest. Toen hebben we daar een aantal mensen bijheen uh, gezocht, vrijwilligers gezocht, uh, sponsoring, gemeente, vergunningen, noem maar op. Nou, dat is eigenlijk vind ik dan het spannendst om iets vanuit niets uh, te kunnen organiseren. Nou, Leo Miesbeek is uh, daarin een onmisbaar klacht geweest, natuurlijk. Het tweede jaar is dat toch alweer een draaiboek waar, waarvan de spanning voor mij al minder wordt. Want je hebt je sponsor, je hebt je vrijwilligers, de gemeente stortte het geld al voordat je het omvroeg. Dus iedereen enthousiast. Dus ik dacht, nou, ik, twee keer vind ik mooi, ik wil iets anders gaan doen. Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld die modus zo. En dus ik heb een nieuwe voorzitter gezocht. En die hebben we gisteren ook gevonden. Hij heeft zich bereid verklaard, officieel. Dus, uh, Rob de Graaf. En die gaat het vanaf 1 juni of zo hopelijk over. Okay. Maar Gert, is het dan ook niet jouw het, uh, het opzetten, het uitwerken van ideeën en als ze staan, als ze overdragen ja. en eventueel in de gaten houden van wordt het goed uitgevoerd, maar zo kom je tot veel meer ja. andere resultaten ja. als je steeds maar vast Blijf hangen aan ja. ja. één onderwerp. Ja, maar dat wil ik ook Nog? helemaal niet ik, ik vind het twee jaar, ik, ik heb het opgezet dat twee jaar was het was eigenlijk al goed ja. het kan nu beter worden, ja. we kunnen meer dingen omheen, maar de, de basis, we Staat. weten waar we de baan moeten bestellen, ja. de vrijwilligers met één druk op de knop hebben we de melden zich nu alweer vrijwilligers aan zeg maar voor het nieuwe seizoen, dan hebben we hebben dan meer dan 40, dus we moeten gaan keuzes gaan maken. Maar dat komt door het etentje wat we kregen achter. Natuurlijk. Hier praat een vrijwilliger. Ja, daarom, Goed. Jij bent toch ook vrijwilliger, Ben of niet? Soms. Oké. Ja, toch? Jij doet toch ook iedereen in zandvoort? Nou, dan komt de al oude uitspraak weer, zonder vrijwilligers ligt zand verplat. En dat is gewoon zo. En dat merk je bij alle verenigingen. Of het nou groot of klein is, of het nou een circuitrun is, of het is een festival maakt niet uit. Je hebt kom je er niet. Nee, daarom. We gaan muziekje erbij. Ja, Piove sull'oceano, piove sull'oceano, piove sulla mia identita. Lampi sull'oceano, lampi sull'oceano, squarci di luminosità. Se fai da merica, i tutti del pacifico scoprono la sua immensità, le mie mani stringono, sogni lontanissimi e il mio pensiero corre da te. to see Gaat weer terug naar zijn uh, Haldenstraat. Om daar ja. weer van alles op te hangen en te doen. Ja. Uh, nog steeds aan tafel uh, Gert-Jan Verkuik. Die natuurlijk een heleboel te doen heb en nu een beetje afscheid gaat nemen heb ik in de gaten. Hij, maar Ben, ik ga even onderbreken van... Ben, want wij hebben ook aan tafel Pieter Jouwstra. Ja, maar daar wil ik het ja, niet eens over dat hebben. dat weet ik, maar Pieter, die wil, moet zometeen of die gaat zometeen naar de studio want die heeft zometeen zijn programma. En volgens mij kan je even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Pieter, goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. En het is gewoon in het verlengde, in het verlengde wat er uh, zojuist allemaal besproken is want ik krijg uh, om 12 uur de ondernemer Puursang van Zandvoort op bezoek. Uh, begonnen als klein kind bij zijn ouders in uh, de textielwinkel Kroon in de Haltestraat. Vervolgens met zijn vader een aantal jaren, zeven jaar, een strandpaviljoen heeft gehad. Zou uh, paviljoen 7. 7. En vervolgens in de vis is gegaan. Nou is dat niet zo vreemd ...want zijn uh, vermoederskant. Uh, dat was de grote vishandelaar, bijvoorbeeld Gerard Duivervoerden, weten uh, we allemaal, in de Altenstraat. Uh, daar heeft hij gewerkt en is toen voor zichzelf begonnen. En uh, we kennen allemaal de grote karren van Kroon. Uh, dat zijn gewoon paradijsjes. Uh, denk toch, één uh, zo'n paradijs kost wel 400.000 gulden. Nou, euh, het is een enorme investering om dat neer te zetten. Maar het is een koopman. En zijn beroemde uitspraak is dan ook euh, in Zonver zeggen ze wel eens de zon is de koopman. Uh, Jaap Koon zegt nee, die koopman dat ben je zelf. Nou, dat, dat is hij ook. Dat moet je ook ja. doen. En uh, hij laat zien in alles wat Jaap aanpakt, hij is de koopman. Nou ja, we hadden het uh, met de voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort over ondernemers. Dit is een ondernemer, toch? Nou, ik, ik... ik weet nog heel goed dat uh, toen ik hier nog uh, bij de AW AMRO uh, werkte, en toen had, Jaap Kroon had een idee, en dat was, hij was de eerste, het was een fantastisch idee. Een mobiele visrestaurant. Hij noemde ook geen viswagen, het was nee. een mobiel nee. visrestaurant. <laughs> en daar had hij tekeningen van, en het was echt, nou... Ver voor zijn tijd. En nu, die karren die er nu staan, die zijn nog steeds eigenlijk uh, up-to-date. Maar dat dateert nog van, nou wat zal het zijn? 10, 12, 15 jaar geleden misschien. Hij heeft ermee begonnen, hij heeft toen zijn nek uitgestoken. <coughs> het waren behoorlijke uh, verplichtingen die hij op zich nam. Maar hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft er nu een stukje vijf staan, dacht ik in de dorp. Dus ja, dat was wel een initiërende ondernemer. Ja. En ik ben, ik ben zo blij dat die man dus uh, over 20 minuten in de studio zit. En, en daar, gaan gaan we gewoon, daar gaan we gewoon zijn leven even doornemen. Van wat heeft hij nu al allemaal gedaan. En waar is hij bij betrokken? We weten natuurlijk uh, met zijn paardjes en uh, zijn duiven en zo. Nieuwe hobby ontrood. hè, duiven. Ja, ja dan, dan ja. koopt hij twee duiven ja. en die verkoopt hij weer voor de dubbele prijs. Ja, dat, uh, ja. dat is Jaap Kroon. Uh, nou, dat is dus een ondernemer. Ja, ja. Een ja. En een levensgenieter. En een levensgenieter. Maar heel Zandvoort kent hem. En hij kent heel Zandvoort. Ja. Ja. Nou, dat is dus, dat wordt weer een prachtig verhaal met Jaap. Dat programma Goed. Goedemorgen Zandvoort, het is uniek. Het, het loopt zo geweldig. Oud Zandvoort. Oud -Zandvoort. Uh, Dankjewel dank voor het compliment. Uh... Ja, goedemorgen, goedemorgen Zandvoort uh, scoort erg hoog, maar ja. ik begin jullie te naderen met het programma. Oh, ik denk nou, het we die, hadden, die, die kans geven we niet. Vorige, <laughs> vorige week hadden we Joopie, waterdrinker, ja. Ja. en de verhalen over haar man en, en de zwager en de, de schoonvader, de waterdrinkers van Zomerlust en de Witte Zwaan, ja, het was weer uniek. En ik heb geluisterd, Dan ja. kom je in het dorp en iedereen die praat erover, van ja, maar je bent dat vergeten, je bent dat vergeten. Dat is het leuke van Zandvoort, hè? Dan zeg ik, jongens, bel dan. Want het kan rechtstreeks in de uitzending gebeld worden. 5730393 En dan kan je meepraten met hetgeen wat er gezegd wordt. Dus 303-93-57 ervoor. Heb jij vroeger in de PR gezeten? Ja. Ja, dat, dat, dat ja. komt er wel uit. Maar ik het, is, je, het is uniek. Ik wens je heel veel plezier uh, vanmiddag, of straks met, uh, met Jaap. Ja. En het verhaal over papagaaien, uh, duiven en paarden komt vanzelf weer naar boven. Dus uh, uh, ga lekker naar luisteren, geniet ervan. Ik ga nu naar de studio. En uh, veel plezier. En veel succes. Mooie uitzending, Pieter. Ja. Dankjewel de voor de je komst. Doei, ja, komt er. Je bent Ja, ik zal het doen. Oh, ho, ho.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 Dat wordt wel een rare. Nog Nou, is hij net geweest hè? Voor de, voordat de schuifjes open waren, werd hier gezegd. Ik vind het wel gezellig, een jonge man aan tafel in plaats van al die oude mannen. Je wordt bedankt. Ja, dankjewel. Ah, graag gedaan. Ja, ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, nou, maar jullie reageren wel. Ja. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, Roy, Roy, uh, ja, Roy is uh, aangeschoven. Ja. Uh, Gert, die uh, neemt uh, van ons afscheid. Die kan nog wat even vertellen over wat hij wil in het dorp. Of nou, één ding nog, ik heb, uh, dus misschien wel aardig ik heb gisteren alle ondernemers opgeroepen om een Facebook bericht te zenden aan al hun vrienden iets in het kader van Kom van het Weekend naar Zandvoort gezellig tweede partij hmm. we hebben een opweer van Sergeant Wilson Party dat wil ik nou vaker ja. doen ik heb uitgerekend dat je op die manier is iedereen zou doen hè. als iedereen zijn vrienden zou benaderen dan heb je iets van 15.000 tot 20.000 mensen benaderd in één klap het kost niks en dat zal allicht iets opleveren, dus dat wil ik als het een succes is, en daar ga ik vanuit, vaker proberen uh, voor te stellen. Met teksten over wat er in het weekend te doen is. Oké, okay. nou we gaan praten over, bedankt. En je kan het er ook opzetten, hè, zelf. En dan kun je ja, ja. het gewoon delen. Dus ja. dan hoeft maar één iemand te, te verzinnen. We gaan praten met iemand die uh, al uh, meer, wel, uh, meer van het medium gebruik maakt. Ja. Roy, gebruik jij je Facebook en zo? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> dat, dat, daar is geen. Uh... Je loopt achter als je ja, het niet doet. Nee, nou, ja, dat wilde ja. ik net zeggen. Ja, Roy zet er altijd alles op en uh, je weet altijd precies waar Roy mee bezig is. En het is eigenlijk best wel. Uh, op een gegeven ja? moment wordt het ook gewoonte om dat er ook te lezen. En dan, ja, ben je ook een Facebooker? Ik ben een Facebooker, ja. ja ik ben uh, meer nieuwsgierig als dat ik uh, er zelf wat dingen op doe. Ik doe er wel eens wat op. Maar goed, ik kan mijn dochters een beetje zien ja, ja. wat die allemaal aan het okay. doen zijn. En, uh, en inmiddels heb ik een heleboel vrienden. En dan dacht ik, oh... He? En als je hem opent, dan zie je alleen maar Roy, rooi. Ja, en, roi, roi, en soms, alleen maar soms ook heel vervelend, maar soms is het ook wel heel leuk. Maar je, je weet... Er zit een kruisje op, hè? Je kan hem ja. ja, ja, ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Nee hoor, maar dat is wel heel leuk. Dat adviseer ik ook altijd. Als ze uh, een klacht hebben van... Uh, Roy, je, je zet te veel op Facebook. Dan zeg ik... Nou, je kan hem ook uh, afwinken. Dan zijn we nog wel vrienden. Ja. ja, ja, ja. We gaan het hebben over het weekend, Roy. Ja, ja gezellig. Een puzzeltocht. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we gaan... Uh, morgen... Op on-air events. Oké. En uh, we, ja, we gaan in ieder geval uh, in het wapen van Zandvoort, daar starten we. En uh, daar uh, wordt dan de Paas toch gedaan. Mensen kunnen een kaart kopen van 4 euro. Kunnen meedoen, dorp, adviesjes zoeken met een Paasij erop en dan een letter erop, wat een woord uh, gaat uh, maken. En um, ja, voor 4 euro kunnen ze dan zo'n kaart kopen bij het Wapen van Zandvoort en dan uh, ja, er loopt een paashaas rond en um, ja, daarmee kan je op de foto, maar aan het einde ook als je je kaart vol hebt met een uh, woord, kan je een uh, heerlijk uh, geschenkje krijgen en dan, uh, ja, en dan heb je je kaart vol. En dan heb je een, een leuke dag door Zandvoort gehad? Ja gezellig. Hoe, hoeveel winkeliers doen er mee? Dat weet ik nog niet, ik ga zo meteen rond. Okay. Dus, uh, en je moet er genoeg, genoeg hebben voor je woord natuurlijk. Hoeveel ja, letters? Hoeveel letters? <laughs> <O> <laughs> Dat ga ik niet zeggen, dat, dat, dat moeten we, dat gaan we allemaal doen. En heb ja. je leuke Pasa's? Ja, die hele leuke. Ja? hele leuke. <laughs> ik heb vast een keer iemand met pak aangezien, ook weer op Facebook. Ja. En volgens mij was dat Roy zelf, dus... Ja, nee, ik ga zelf als ja, paashaas, we hebben geïnvesteerd uh, hmm. hebben we, om een, een mooie pak te kopen. Hij is echt super geworden. Ik ben er helemaal trots op. Alleen dan loop je het rond en dan zie je er uh, meerdere. Dus iedereen, <laughs> iedereen heeft... Uh, Iedereen heeft geïnvesteerd in een mooie paas dit jaar. en maar daar mogen we best wel ook trots op zijn als Zandvoort, want het heeft nooit zo geleefd als dit jaar. Iedereen gaat een paas uh, eieren zoeken, iedereen gaat schminken, iedereen... Dat is alleen maar leuk, want dan blijft, ja. er, dan blijft er ook wat te doen in het dorp. Ja, er zijn uh, paasbuntjes uh, die, die ja. al uh, een soort van traditie aan het worden zijn op het strand en, uh, en dat soort dingen. Dus het gaat steeds meer leven. Ja, ik, ik doe twee. Paasen. Live muziek zag ik al, advertenties. Ja. En uh, dacht ah, oh. ja, ik doe ja. zelf twee evenementen dit jaar en uh, alle twee uh, hoor ik van uh, nou alleen maar positiviteit. Ja, maar dat dus dat ook. is wel leuk. Ja. Wat is het andere evenement? De tweede paas, ga gaan zitten in de lachende dus zeer over is er ook een paas brunch maar niet op uh, reserveren, maar meer op uh, binnenwandelen. Hmm. Het is wel, het is wel ander uh, handig om uh, om uh, naar binnen te gaan. En um, en uh, het is hartstikke leuk om um, ja om daar ook een leuke evenementen doen, want we lachen er over, is wel piraten, maar toch weer wat. Met paas is dat anders. Ja. Dus we hebben ook de paashaas geboekt. En, en een, schmink, uh, een schminkbox, noem ik dat altijd. En die is uh, gewoon voor iedereen toegankelijk. Hier. Je kan gewoon lekker naar binnen gaan. en dan uh, Ja, een drankje, hapje uh, eten. Uh. En, uh, en de kinderen laten schminken bij de on-air schminkbox. De on-air schminkbox. <lacht> <lacht> ja, goed. Mooi, hè? Ja. ja, dat is iets nieuws. Maar dat, gaat ja. niet, uh, dat kan ik eigenlijk uh, niet zoveel op, uit op de raad. Dat moet je zien. Dat moet je zien, Ja, die dus moet gewoon komen naar de lachende zijde Ja. Ja. En dan... Uh, hebben we de schminken paaseieren zoeken met de paashaas, we adverteren ook met hoe word ik een paashaas en, uh, en aan het einde kunnen ze een heerlijke pannenkoek eten en dan krijgen ze bij die kinderpannenkoek ook een leuk cadeautje en ik hoorde de eigenaar al zeggen ik heb hele leuke flaporen gekocht, ik heb hele leuke paashaas spulletjes gekocht dus dat wordt hartstikke leuk Kredom, en Pazen met allemaal paashazen. Ja, paashazen ja. en uh, puzzeltocht. Hoe lang als je met de puzzeltocht meedoet, hoe lang ben je ongeveer onderweg? Ik denk, ik denk, ik denk onderweg. dat je een kwartier, half uurtje of uh, drie kwartier uurtje bezig bent. En, ik, en uh, we, uh, we zijn zelf bezig vanaf 12 uh, tot 5. Uh, tot dus van 12 tot 5 kunnen ze naar de Lachende Zee overlopen, zo'n kaart kopen. En nee, bij de trappen. Uh, ja, bij, Dwaapen, Dwaapen, ja, ja. Eerst paasdag. bij de Wapen inderdaad. Eerste paasdag. ja. ja. En overmorgen bij Lachenzero. Ja, ja, inderdaad. En dat is van 11 tot 5. Uh, maar dat is, dat is morgen, is van 11 tot 5. Dat begint om 11 uur. Ja. De puzzeltocht. Oké. Okay. En dan stel dat mensen nou met meerdere kinderen komen, dan hoeft ze maar één kaart te kopen. Gewoon per kaart kost die 4 euro. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, ik wil het even, even duidelijk hebben. <laughs> mensen die er zin in hebben om dat morgen te gaan doen. Ja, ja toch? Ja. Natuurlijk. Ja. Uh, de, de, er komen mensen genoeg in het dorp. Dus uh, ik denk ook wel dat de mensen genoeg. Uh, het leuk vinden om een puzzeltochtje te maken. Zeker ja. door het center van Zandvoort om eens te kijken waar. Uh, dan kan je waar toch alle... kijken van uh, nou, hoe ja. ziet zo zo'n eruit. En Precies. dan kom je toch ook. en in de haltestraat en in, en de... in de grote kroft. Ja. Ja. En, en, en in de, de kerkstraat. En in de kerkstraat, ja, ja, inderdaad. Gaat. Dat is wel heel ja. belangrijk. En Roy, heb je ook een beetje bij de Center Parks zo geadverteerd. dat mensen daar affiches hangen? Of dat mensen daar ook weten? Ja, het is heel erg leuk dat je dat, uh, dat, je dat zegt: dat als ik met mijn postertje langskom, dan uh, weigeren ze hem. Dat wordt, oh. dat wordt helaas niet gedaan. Oké, okay, maar die hebben misschien zelf een uh, hun eigen evenement. evenement. Dus ik zag ja. uh, Ori en uh, de Pasa's rondlopen gisteren in uh, Centerparks. Dus ja, ik denk o, dat ik ze dat ook. Ori en de wel burgemeester. Wel... Ja. ja, van de week. Ja, van de week. Ja. En dat is ook alweer iets uh, heel erg leuks: dat ze toch wel standvoort naar het, het Centerparks proberen te trekken, maar niet andersom. En dat is heel erg jammer. Ja. Dat is een, uh, een, een soort blijvend gevecht. Ja, dat denk ik wel. En dat is best wel zonde, denk ik. Dat is hartstikke zonde, maar uh, daar moet nog veel aan gedaan worden, omdat het, het wisselt, hè? En misschien is een keer gewoon een leuk gesprek? Leuke taak voor... Uh... Een goed gesprek? <laughs> ja. <Nee. laughs> Toch? Ja, misschien wel eens een leuk gesprek. We zullen het zien. Nou, we, we gaan het Want straks doen. Want denk je heel veel dingen, als je ze niet vertelt, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan gebeuren ze gewoon en dan heb je allemaal je eigen gedachten erover. Maar als je met elkaar <coughs> gaat praten, komen er misschien best wel leuke dingen uit. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou Roy, dankjewel. Ja, dankjewel. Uh, morgen puzzeltocht vanuit het wapen. Ja, om 11 uur. Maandag puzzeltocht. Nee. Sminken. In de lachende zeerhouders. Schieken Schieke, en de zoeken. Kijk, oh. en druk, druk, druk. Waar heb je die verstopt? Op het strand? Nou, dat gaat hij vertellen. <laughs> uh, nee, op, het boel, op de boulevard. Kan, ik heb duidelijk aangegeven waar okay. onze paaseieren liggen. Want uh, bij de oh, ja. bij het wa, uh, haven van Zandt ja. liggen paaseieren. Ja, ja, ja, ja. Bij uh, Beach Club die liggen paaseieren. Dus bij ons is het ook wel duidelijk aangegeven bij onze paaseieren. Dus paas we kunnen dus tweede paasdag de hele dag paaseieren. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Oh, gezellig. Goed. Ja, goed. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. We luisteren nog even. Naar het muziekje en dan sluiten we deze prachtige zaterdag af. Ja, zeker. aangezet om uh, deze zaterdag uh, af, te af te sluiten voor wat betreft uh, Morgen antwoord. Wij hadden wel de primeur want Jaap was hier en niet in de studio. Ja, zeker. Ja, ik wilde eerst nog even dat we Jaap... Eigenlijk hadden we moeten interviewen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar goed. maar goed. We hebben uh, toch maar naar de studio. We, we, we, hebben, we hebben nog een stukje agenda. Ja. Noem jij maar zo'n aantal dingen voor uh, zaterdag, niet meer, maar zondag en maandag. Ja, zondag en maandag, ja. Waar te eten met de Pasen? Het schijnt dat er diverse locaties in Zandvoort zijn. Bij diverse Horica-gelegenheden waar je heerlijke Paasgerechten en buffetten gereserveerd krijgt. En je kan kijken op www.zandvoort.nl evenementen. En dan kan je het. Uh, Van vinden. de VVV, hè? Ja. De VVV site. Of waar te eten met de Pasen. Ja. En dan zijn er natuurlijk nog Racens. Ja. Er wordt vandaag gereisd en er wordt een maandag gereisd. Vanaf uh, vroeg tot een uurtje of vijf ben je natuurlijk welkom op het circuit. Allemaal leuke dingen. Dutch Radical Championships. En uh, ja, Dutch Formula Ford Championships. Er is van alles te doen op het circuit. Ja, het is altijd gezellig. Ja, altijd ja. gezellig. Vooral zondag als je dan die hele regiment mensen aanziet komen. Vind ik altijd een leuk gezicht. Nou, natuurlijk de puzzel toch maar daar hebben we het net gehad. Het hebben we het. Over had ja. down to the spot. Ja. Zondag 8 april, wat is dat? Ja, ik heb het zitten lezen. Het is een windevenement. Uh, en het is, mm -hmm. en, um, het is uh, iets wat, uh, waar je voor op kan geven, en dan gaan een aantal dagen gaat het gebeuren. En dan kan je. Um, je krijgt een, ja, allerlei testmaterialen. En je gaat... Maar wat je precies gaat doen. Kom ik niet helemaal uit, als ik heel eerlijk ben. Nou, mocht je dat weten, dan uh, kan je dat bij de spot. Ja. Of de spot te ja. weten komen. Ga er zeker een keer kijken, want het heeft zeker te maken met kites. Ja. En windsurfen. Ja, want ik heb en, vorig uh, jaar uh, wel een keer in de uitzending, dus ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Ja. Nee, is en, uh, zeker leuk om daar ja. uh, op het strand te gaan kijken. Maandag is uh, Sergeants Wilson's Army staat weer muziek te maken. Erg geliefd in Zandvoort. Ja. Dus het gasthuisplein uh, wordt en die weer bevolkt. Komen weer. Met de toeristen en met Zandvoorts. Ja, uh, Antwoord, daar ja. hebben we het al over gehad. Ja. We wensen Pieter heel veel plezier met, uh, met Jaap Kroon, de man die heel veel te vertellen heeft. Um we gaan Hoogland bedanken voor de gastvrijheid en de lekkere koffie en Yvonne gaan we bedanken voor de gastvrouw en de redactie we gaan Daan bedanken voor onze steun en regie vandaag steun en we gaan en ik ga Ben bedanken Bertie ook bedankt, dit was Goedemorgen Zandvoort de paas zaterdag, wij wensen jullie allemaal een prettige paasweekend en tot horens